Forbes het eerst handelend op. Let scherp op Turner, of je die portier ook ziet. Weet je wie ik bedoel? Ja, sir. Commissaris Bradley heeft ons allemaal op hem attent gemaakt, maar de man schijnt verdwenen te zijn. Als je hem ziet, laat hem dan niet ontsnappen. Turner beloofde zijn best te doen en zette zijn lastige en ondankbare taak voort. Het vuur had nu de buitenmuren bereikt en de felle gloed verlichtte de gehele omgeving. Bij dat helle licht zagen ze plotseling Bradley, die op hen toe kwam rennen. Bradley! riep Forbes. Wat is er in dan gebeurd? De commissaris kwam heigend tot stilstand... en herademde toen hij Vlaanderen herkende. Goddank dat ik u heb gevonden, heigde hij. Maar ik ben hier de hele tijd geweest, zei de schrijver. Is er iets niet in orde? Ik meende dat u me verteld had dat uw vrouw naar een toneelvoorstelling was... bracht Bradley hem met moeite uit. Dat is ze ook, bevestigde Vlaanderen. Bradley wilde iets zeggen, maar hij snakte naar adem en bracht geen woord uit... Vlaanderen greep hem bij de armen en zei: Buiten, direct, vertel wat er aan de hand is. Eindelijk slaagde de commissaris erin iets te zeggen. Ze is in het hotel. We lieten haar door. Tien minuten voordat de brand uitbrak. Een seconde lang scheen het lawaai van de brand, de mensen en de machines, door Vlaanderen's hoofd een zotte, zinloze rondedans te doen. Hij voelde dat Forbes hem bij de arm pakte en meetrok. Laten we aan de achterkant gaan kijken, zei Forbes, dan krijgen we een beter overzicht. Maak je niet ongerust, Vlaanderen. De brandladders zijn nu allemaal in werking en de druk van het water wordt steeds groter. We zullen er iedereen zonder moeite uitkrijgen. Hij ging voor door een nauw steegje en ze kwamen op een gedeeltelijk overdekt plaatsje. Hier waren Hart en Banks druk bezig enige orde te scheppen in de stroom van personeel en gasten die af en aan renden en allerlei dingen uit het perceel sleepten. De goederen werden op elkaar gestapeld in de uiterste hoek van de binnenplaats. Het kostte Forbes nogal moeite om te voorkomen dat Vlaanderen het hotel zou binnenrennen en slechts een plotselinge vuurgolf, die uit het gebouw naar buiten sloeg, deed de schrijver aarzelen. Forbes hield hem stevig bij de arm vast en samen deden ze enkele passen achteruit. Ze zochten met hun ogen langs de gevel van het gebouw. De rook wallende nu uit de middelste verdieping en op de ramen eronder scheen een felle gloed weerkaatst te worden. Daaronder zag Forbes plotseling hoe een deur met grote kracht geopend werd. Het leek alsof die deur eerst vastgeklemd had gezeten en nu ineens losschoot. Hij greep Vlaanderen nog steviger beet. Vlaanderen, het is Ina. Vlaanderen keek en zag Ina. Zijn vrouw stapte op het kleine ijzeren balkon toe en een ogenblik later daalde ze schijnbaar heel kalm de brandtrap van het hotel af, die de anderen in hun zenuwachtigheid niet hadden gezien of niet durfden te gebruiken. Goddank, zuchtte Vlaanderen verlicht. Ik hoop dat die trap het houdt. Het is ijzer, aan de muur vastgeklonken. Ja, maar die muren zijn niet meer te vertrouwen. Daarbinnen moet het hier en daar zo warm zijn als in de smeltoven. Op dat ogenblik rende Ina de laatste treden af en wuifde vrolijk tegen hen. Vlaanderen schoot op haar toe en droeg haar bijna van het hotel weg. O schat, zei Ina doodleuk, terwijl ze haar kleding recht trok. Ina, verdomme nog een toe, riep Vlaanderen uit en zette haar neer. Ina opende haar tas, haalde haar poedeldoosje tevoorschijn, veegde wat roet weg en poedelde doodgemoedereerd haar neus. Dat dit nou net gebeuren moest terwijl ik op het spoor was van... Ze zweeg en riep angstig uit. Paul, wat zie je bleek, wat is er, Paul? Ja, haal je de koekoek. Als je denkt dat het een kleinigheid is om hotels die in lichte laaien staan binnen te stormen om jonge vrouwen te redden die in moeilijkheden verkeren, dan heb je het toch mis je bent het hotel niet binnengestormd, wierp Ina tegen. Ik stond op het punt om het te doen. Daar ben ik nog niet zo zeker van. Ach, zei Vlaanderen, die langzamerhand zijn houding hervond. Ik eigenlijk ook niet. De enige die er zeker van is, schijn ik dan te zijn, bromde Sir Graham. Ik heb al mijn kracht moeten gebruiken om hem tegen te houden, Ina. Je hebt ons allemaal afgrijselijk in de rat laten zitten. Brigadier Banks kwam met een paar brandweerlieden aandraven. Spijt me u last te moeten vallen, sir, maar de mannen moeten hier aan het werk. Wilt u misschien iets verder achteruit gaan? Onder een regen van vonken en water vonden ze tenslotte de weg terug naar de auto. Toen ze allemaal zaten, keek Forbes om zich heen. Verdomme, waar hebben ze Ros gelaten? vroeg hij. Het oorlijke gezicht van brigadier O'Brien stelde hem gerust. Inspecteur Ross zit in de volgende wagen, sir... Veloze is bij hem. Maak u zich geen zorgen, hij is zo makkelijk als een lammetje. Goed O'Brien. Brian. Meld je bij me voordat we teruggaan. De brigadier salueerde en keerde terug naar zijn wagen. Vlaanderen wende zich tot Ina. En vertel jij nou eens hoe je in dat brandende hotel voor raakte? Koop ik je daarvoor een kaartje voor de Savoy? Ik was zo nieuwsgierig, Paul, bekende Ina. En ik heb ook echt iets ontdekt. Zo, ja, de portier was die morris die mij in Biewensie kwam afhalen, weet je nog? Waarom liet je hem dan niet direct arresteren? Je wist dat het hier wemelde van de politie. Dat wilde ik ook wel, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, Paul. Toen hij zag dat ik hem herkende, vloog hij als de weerga naar boven en even later ging het brandalarm. Je ziet, ik ben toch iets te weten te komen, al is de marquise dan ook niet komen opdagen. Maar de markies is wel komen opdagen, protesteerde Vlaanderen. Ina ging met een ruk overeind zitten. Het was moeilijk uit te maken wie van de twee het meest verbaasd was, Ina of Sir Graham. Is hij wel gekomen, vroeg Forbes, stom verwonderd. Dat zei ik toch, verklaarde Vlaanderen en keek nadenkend naar de brand. Ik begrijp er niets van Paul, bekende Ina nederig. Ik heb langer dan een kwartier in de lounge gezeten en er is beslist niemand... Vlaanderen, drong Forbes aan, wou je beweren dat je zeker weet wie de markies is? Vlaanderen knikte kalm. Jazeker, en wat meer is, ik zal hem bij de eerstvolgende gelegenheid aan jullie voorstellen. Wanneer zal dat zijn? Vroeg de hoofdcommissaris op de man af. Morgenavond. We zullen er een gezellig, intiem feestje van maken. We zullen alleen de mensen uitnodigen die jacht hebben gemaakt op de marquise. En één of twee anderen, zoals bijvoorbeeld... Wel, Sir Felix Weeborn en mevrouw Clarence. We moeten vooral die goede dame niet vergeten. Ze heeft grote invloed bij de Morning Express, grinnikte de Vlaanderen. Wel Ina, wat denk je ervan? Zou je tegen de vermoeienissen opgewassen zijn? Ik vind alles prachtig wat je voorstelt, Paul. Hmm. Het is te kort dag om kaarten te sturen. Hij wende zich met een buiging tot de hoofdcommissaris. De heren van Vlaanderen hebben hier bij de eer u uit te nodigen om aanwezig te zijn op een informeel partijtje dat zij zich voorstellen woensdag aanstaande te geven. Cocktails om zeven uur en... Hij zweeg en voegde daar toen met zachte nadruk aan toe. Wij hopen u de markies te mogen voorstellen. Het gerechtshof in Zuid-Londen had veel weg van een collegezaal van de universiteit. De patholoog anatoom, die over zijn pens nee naar commissaris Bradley keek, zou gemakkelijk kunnen doorgaan voor een professor. We zullen u op uw woord moeten geloven wat betreft de vreemde manier waarop de overledene aan zijn eind kwam, commissaris. Maar ik moet toch zeggen, en ik hoop niet dat u het me kwalijk zult nemen, dat ik als patholoog anatoom in mijn tienjarige ervaring nooit een onbevredigende politierapport in handen heb gehad. Dat spijt me meneer, zei Bradley, die moeite had om vriendelijk te blijven. Mij ook, commissaris. De lijkschouwer liep zijn aantekeningen nog eens door en bracht een kleine correctie aan. U zegt dat de overledene bij de politie geen onbekende was. Van wanneer dateert zijn eerste contact met de politie? Dat zal nu ongeveer twaalf jaar geleden zijn, meneer. Ik heb zijn strafregister bij me, als u het even wilt inzien. Bradley rekte het hem aan. Hm, ja, bromde de lijkschouwer, niet bepaald een groot verlies voor de maatschappij. We hebben heel wat last van hem gehad, meneer. Ja, dat begrijp ik. Maar dat neemt het onaangename feit niet weg dat de man in koele bloeden werd vermoord. Ik stond op het punt hem te arresteren, legde Bradley nog eens uit. We hadden bewijzen dat hij deel uitmaakte van een bende handelaar en in verdovende middelen, cocaïne vooral. Waarom heb je hem dan niet onmiddellijk in hechtenis genomen? Ik wilde hem een kans geven mij onofficieel het een en ander te vertellen. Is dat niet wat um, orthodox? Het was in dit geval noodzakelijk om onorthodoxe methoden te gebruiken, zei Bradley nadrukkelijk. Er stonden heel belangrijke dingen op het stellen. en het was van het grootste belang om zoveel mogelijk tijd te winnen. Het klonk indrukwekkend, maar de nieuwsgierigheid. U moet goed begrijpen, commissaris, dat wij deze zaak anders zien dan u, hield de patoloog vol. Het gaat er mij vooral om de doodsoorzaak van deze Lenny Duke snelkeurig vast te stellen. Ik heb u al gezegd, meneer, dat hij werd doodgeschoten door iemand die... Ja, ja, viel de lijkschouwer hem onvriendelijk in de reden, maar dat kunt u niet bewijzen, er zijn geen getuigen. En het zou even goed mogelijk zijn, commissaris, hij wachtte even en veegde zijn brilletjes schoon. dat u, Lenny Hughes doodschoot. Ik had geen wapen bij me, zei Bradley onverstoorbaar. Heel goed mogelijk, maar ook dat moeten we op uw woord geloven. U had alle tijd het wapen eventueel te verwijderen. Toen hij de grimmige verandering op het gezicht van de politieman zag, voegde hij er haast eraan toe. Begrijp me goed, commissaris. Ik tracht de zaak slechts zo neutraal mogelijk te bekijken. Ik denk er geen ogenblik aan u in staat van beschuldiging te stellen. Laten we nu eens van uw verklaring uitgaan. Wie heeft naar uw mening de man doodgeschoten? De marquise, zei Bradley, op een toon alsof hij wilde duidelijk maken dat daaraan tenminste niet de geringste twijfel mogelijk was. De marquise, herhaalde de lijkschouw, is dat die meneer over wie we zoveel in de kranten hebben gelezen? Hij sprak op een toon die duidelijk aangaf dat hij al die verhalen over een markies voor onzin en sensatiemakerij versleet. versleed. Juist, zei Bradley. Hmm, en wat zou daarbij het motief van die uh, marquise zijn geweest? Dukes behoorde tot zijn bende, meneer, maar dat is toch een onvoldoende verklaring. Enigszins tegen zijn zin haalde Bradley een envelop uit zijn zak en overhandigde die aan de lastige ambtenaar. Ik zou deze brief graag als een bewijs van het motief gebruikt willen zien, meneer, maar ik moet u verzoeken de inhoud niet publiek te maken. Er werd druk gefluisterd in het gerechtshof toen de lijkschouwer las. Je bent handig geweest, Bradley, maar niet handig genoeg. Ik heb Lenny al een paar dagen in het oog gehouden, want ik zag aankomen dat hij door zou slaan. Ik had dit keer slechts tijd voor één schot, maar dat kan de volgende keer wel eens anders gaan. De markies. Vlaanderen roerde in zijn thee en zei tegen Ina, ik heb nieuws voor Sir Felix. Ja, lieverd, en wat voor nieuws? Ik heb besloten om een boek over Egypte te schrijven. En tot Ina's grote ergernis bleef hij weigeren over de markies te praten. Sir Felix Rayburn en mevrouw Clarence waren de eerste die op de partij arriveerden. De Egyptoloog was met buitengewoon veel zorg gekleed. Mevrouw Clarence leek nogal ontevreden en het scheen dat ze min of meer tegen haar wil hiermee naartoe was gesleept. Ze weigerde nadrukkelijk een cocktail, maar had geen bezwaar tegen een glaasje sherry. Sir Felix was ondernemender en bleek gaarne bereid de speciale cocktail te proeven die Vlaanderen voor deze gelegenheid had gemixt, volgens een recept dat hij uit Amerika had meegebracht. Hmm, hoe noemde je dit van Vlaanderen? Slangetand, zei de gastheer en keek hem onderzoekend aan. Hoezo? Ik zou het niet graag aan mijn slangen voeren, lachte Sir Felix. Maar het is heel verfrissend en uh, versterkend. Ik zou er haast toe overgaan nog een tweede te nemen. Op dat ogenblik kwam of Story binnenstormen, even gehaast als altijd. Vlaanderen zag tot zijn verwondering dat Sturry dit keer een pak droeg waarin hij hem al eerder had gezien, maar zijn blauw-witte das was zonder twijfel vonkelnieuw. Graag een whisky, antwoordde hij op de vraag wat hij wilde drinken. Wat is de bedoeling van deze bijeenkomst, Vlaanderen? De schrijver wilde zich daar nog niet over uitlaten. Ach, wat gezelligheid, mompelde hij. Later op de avond heb ik een belangrijke mededeling te doen. Hij stelde story voor aan Sir Felix en vulde tegelijkertijd nog eens het glas van mevrouw Clarence. Die scheen nu wat vrolijker en vertelde Ina in geuren en kleuren van de vreemde dingen die in de Clockwise dagelijks voorvielen. Ross kwam onopvallend binnen, nog voordat Price hem kon aankondigen. Hij had op zijn kamer op Scotland Yard de hele dag zitten wachten totdat zijn chef hem ter verantwoording zou roepen. Hij had de hele tijd gezweefd tussen hoop en wanhoop en was tenslotte vroeg weggegaan. Thuis had hij Vlaanderens telegram gevonden, had zich omgekleed en was naar Vlaanderens flat gegaan. Vlaanderen deed heel vriendelijk en begroette hem met een: Hallo, Ros, blij dat je gekomen bent. Je ziet er koud uit. Wat, wat te drinken? Graag, meneer Vlaanderen. Ik kan best een whisky gebruiken. Je hebt mijn telegram dus gekregen? Zeker. Ik dacht dat u mij alleen wilde spreken. Over Lydia. Straks, zei Vlaanderen. Price diende Sir Graham Forbes aan. Goedenavond, Ross, zei de chef tamelijk vriendelijk, alsof hij een oude kennis op de club begroette. Goedenavond, sir, zei Ross beleefd. Hij begreep er niet veel meer van. Ik zat al op de klok te kijken, Forbes, zei Vlaanderen. "Whisky soda? Graag. Vlaanderen was druk met inschenken en ook Ina had met haar gasten de handen vol. De laatste die binnenkwam was commissaris Bradley, die zich zeer verwonderde over het aantal gasten en over de feeststemming die er nu langzamerhand begon te heersen. Hij was niet erg goed gehumeurd na zijn vervelende middag met de lastige patholoog aan de toon. Bradley had heel goed begrepen dat Vlaanderens uitnodiging een zakelijke aangelegenheid had... en daarom keek hij zo vreemd op van al dit gedoe. ''Ik heb het niet zo op feestjes, meneer Vlaanderen,'' zei hij op verwerkende toon. Hij accepteerde echter toch een groot glas bier. ''En ik zie voor ogenblik helemaal geen aanleiding om feest te vieren.'' ''De aanleiding komt dit keer achteraf, Bradley.'' Ja, schrijvers zijn nu eenmaal rare mensen. Normaal is de aanleiding voor een feest te voeren wel duidelijk, hè, maar ik verzeker u. U zult vanavond nog vreemd opkijken. Prachtig, meneer Vlaanderen. En hou een oogje in het zeil, hè? Bradley knikte toen Price aankondigde. U kunt nu wel in de salon terecht, mevrouw. Dank je, Price, zei Ina. Ze keek naar haar man die de andere toesprak. Vrienden? In de salon is het heerlijk warm en er staan gemakkelijke stoelen. Ik stel voor dat iedereen zijn drankje meeneemt en dat we gezamenlijk gaan verhuizen. Ik wilde jullie het een en ander vertellen en uitleggen en dat kunnen we beter op ons gemak doen. De gasten keken elkaar een ogenblik aarzelend aan en gingen toen in groepjes naar de salon. Toen iedereen goed en wel zat, overzag Vlaanderen het gezelschap en keek de kring rond. Sommigen van u zullen zonder twijfel begrepen hebben dat ik u vanavond uitnodigde om de markies aan u voor te stellen. Het geroezemoes verstomde onmiddellijk en Bradley stak zijn rechterhand in zijn binnenzak om zich ervan te overtuigen dat hij zijn automatische revolver dit keer niet had vergeten. Sir Felix zette zijn glas neer en vroeg verwonderd, bedoel je dat de markies hier vanavond in eigen persoon zal komen? Vlaanderen bukte zich en pookte wat in het vuur. De marquise is hier al, Sir Felix, zei hij rustig toen hij weer overeind kwam. Wat bedoelt u, is hier al? vroeg Sturrie onmiddellijk. Bradley boog zich iets voorover, zodat hij alle goed in het oog kon houden. U wilt toch niet zeggen dat hij in deze kamer is, meneer Vlaanderen, riep hij uit. Dat is nu precies wat ik wel wil zeggen, mijn beste verzekerde Vlaanderen. Hij kon een glimlach niet onderdrukken toen hij zag hoe opwinding, schrik en nieuwsgierigheid op de gezichten van de gasten te lezen was. Dit is vast niet goed voor Sir Felix Lever, fluisterde mevrouw Clarence duidelijk hoorbaar. Forbes haalde een sigaar uit zijn zak en zei, Ik vind dat je onze verklaring schuldig bent, Vlaanderen. Laten we bij het begin beginnen. De eerste verdachte was Sir Felix Rayborn. Sir Felix knikte instemmend. Hij schraapte zijn keel en verklaarde: Ik heb me altijd zeer voor de misdaad geïnteresseerd, meneer Vlaanderen, en ik ben zeer benieuwd naar uw uiteenzettingen. Vlaanderen begon met alle punten nog eens op te noemen die tegen Sir Felix waren aangevoerd. 48 uur voordat Alice Mappleton werd vermoord, bracht ze een bezoek aan Sir Felix. 24 uur voordat de politie het lijk vond van Carlton Rogers... had hij gedineerd met Sir Felix in St. John's Wood. De laatste, die Myron Harwood in leven zag... was volgens zijn eigen verklaring alweer Sir Felix. Dat zijn koude, nuchtere feiten. Ben ik met je eens, Vlaanderen... maar ik heb je van al die feiten de verklaringen gegeven. En je hebt zelf toegegeven dat deze merkwaardige samenloop van omstandigheden... te wijten was aan een opzettelijk plan van de marquise om de verdenking op mij te werpen. Dat is zo, Sir Felix, gaf Vlaanderen heel kalm toe. Die hypothese van mij sloeg niet erg aan, maar ik heb er tot het laatst aan vastgehouden. Vlaanderen wachtte even om een sigaret op te steken. Hoe kwamen we aan onze inlichting over Sir Felix, wat mezelf betreft? Ik heb je ingelicht, Vlaanderen, viel Story hem in de rede. Het was Richard Cartwright die... Juist, zei Vlaanderen. Story heeft ons van hem verteld en ons op hem attent gemaakt. Daardoor kwamen we tenslotte terecht bij Roddy Carson en bij onze tweede verdachte, inspecteur Ross. Ross deed zijn best om zijn aandoening te verbergen. Vlaanderen vervolgde. Toen het lijk van Roddy Carson ontdekt werd, had hij een enveloppe in zijn zak, waarop aan de achterkant was gekrabbeld, Sir Felix Rayburn, 492 Maupassant Avenue in Johnswood. Men zal zich herinneren dat ik vreemd opkeek dat het adres goed gespeld was. Ik begreep meteen dat Roddy die woorden niet zelf had geschreven. Hij kon niet behoorlijk spellen en het handschrift klopte niet met dat van de brief die hij aan Sir Graham had gezonden. Waarom waren die woorden dan achterop die envelop geschreven en waarom was die envelop in een van Roddy's zakken gestopt na zijn dood? om de verdenking op Sir Felix te werpen, vond Bradley. Zeker, maar dat was niet de enige reden. Ik ontdekte ook dat het adres was geschreven door inspecteur Ross. Deze verklaring veroorzaakte een hele sensatie, maar Ross scheen het nauwelijks verhoord te hebben. Wat betekende dat, vroeg Vlaanderen? Het kon volgens mij slechts drie dingen betekenen. Of Ross was de marquise... Of hij was een medeplichtige, of hij was een slachtoffer, zijn Story, bereidwillig. Met andere woorden, er werd chantage op hem gepleegd, zei Forbes. Er kwam eindelijk enig leven in los. Hoe bent u daar achter gekomen, meneer Vlaanderen? vroeg hij. Dat was niet zo gemakkelijk, antwoordde de schrijver. En ik moest Bradley in vertrouwen nemen. Samen arrangeerden we het zogenaamde dodelijke ongeval van Sir Felix. Iedereen was ervan overtuigd dat hij dood was, ook de marquise. Als Sir Felix inderdaad overleden was, dan moest de marquise nu de verdenking op iemand anders werpen. En de man die daar in de eerste plaats voor in aanmerking kwam was Ross, zei de hoofdcommissaris Grimmig. Juist. En je weet wat er gebeurde. Ross werd onmiddellijk onder zijn hoofdverdachte. Mijn god, ja, zei Ross. De dag waarop we hoorden dat Sir Felix dood was, kreeg ik een brief waarin me werd opgedragen aan Sir Flynn te schrijven. Maar mijn hemel, waarom kon die man chantage op je plegen, Ross? vroeg Forbes. Dat is een heel lang verhaal, zei Vlaanderen. In het kort komt het erop neer dat Ross meende dat hij bigamie had gepleegd. Gelukkig voor hem stierf zijn eerste vrouw, Lydia Steens, echter vlak voor zijn tweede huwelijk. Interessant, mompelde Sir Felix. Maar als Ross de markies niet is, wie is het dan wel? vroeg Story op de man af. Dat kun je nu toch wel raden, zijn Vlaanderen losjes en blies een grote wolk rook uit. Ik vrees van niet. Hoor eens, Vlaanderen zei Bradley ongeduldig. Als je niet weet wie de markies is, zeg het dan ronduit. Dan kunnen we weer aan het werk gaan. Maar hè, ik weet heel zeker wie het is, hield de schrijver rustig vol. Bradley, herinner je je de vrachtauto die op het embankment tegen mijn wagen botste? Ja, natuurlijk. Hoe denk je dat het kwam dat ze de chauffeur niet konden vinden? Die moet er direct vandoor gegaan zijn, antwoordde de commissaris die er nu helemaal niets meer van begreep. ''Oh, nee, Bradley, daar vergis je je absoluut in. Hij ging er helemaal niet vandoor.'' ''Hoe bedoel je?'' vroeg Bradley. ''Ik bedoel,'' antwoordde Vlaanderen met grote nadruk, ''dat de vrachtwagen werd bestuurd door meneer Story.'' ''Wat?'' Roger sprong op. ''Ga zitten, Story, er komt nog veel meer.'' Met een enkel gebaar legde Vlaanderen hem het zwijgen op. Waarom verscheen Story in het hotel in Bivensie vlak voordat Sleeter werd vermoord? Je weet donders goed waarom ik daar kwam, snauwde Roger. Vlaanderen gebaarde hem te zwijgen en vervolgde. Hij kwam daar omdat hij al geruime tijd in de buurt was en vreesde toevallig opgemerkt te zullen worden. En het auto-ongeluk dat hij later had dan, vroeg Forbes ongelovig. Niet echt, zei Vlaanderen kortaf. Story is een expert in auto-ongelukken. Hij wist heel goed wat Sleet doen zou. Hoe kom je daarbij? schreeuwde Roger. Jullie begrijpen dat Sturie er belang bij had ons te doen geloven dat er aanslagen op zijn leven werden gepleegd. Mag ik verder herinneren aan de vergistigde sigaret? Wie zou die anders achter hebben kunnen laten dan hij? Op hetzelfde ogenblik stond Sturie op en dit keer liep hij recht naar de deur toe. Toen hij het kleine bureau passeerde trok hij de bovenste laden open en haalde er de revolver uit die Vlaanderen daar bewaarde. Story had die blijkbaar ontdekt bij een van zijn vorige bezoeken. ''Leg die gevolg neer, Sturry, bevalt Vlaanderen. ''Die is niet eens geladen.'' Oh nee,'' zei Story. Hij stak zijn hand in de zak van zijn jas en haalde een automatisch gevolg voor tevoorschijn. ''Maar deze wel,'' bromde hij. Hij zwaaide dreigend met het wapen in het rond. ''Iemand het bewijs gezien?'' Zonder het antwoord af te wachten schoot hij op de foto boven de piano. Gebroken glas en de hele foto viel kletterend naar beneden. Iedereen blijft waar hij is. Bradley, handen boven je hoofd en probeer niet die revolver te gebruiken. Iedereen die me volgt krijgt zijn portie. Begrijp dat goed. Een sprak beheerste woede uit de snijdende stem. Met zijn linkerhand rukte hij de deur open en op hetzelfde moment was hij verdwenen. Vlaanderen was de eerste die na hem de deur bereikte. Over zijn schouder kon Sir Graham's story nog juist om de hoek zien verdwijnen. Waar kan hij heen? vroeg Forbes. Naar de nooduitgang, antwoordde de schrijver. Die leidt naar een trap die hem op het dak zal brengen. Mooi, ze Forbes, geen tijd te verliezen. Ross, Bradley, naar beneden en sleep alle mannen bij elkaar die je kunt vinden. Zorg dat het blok onmiddellijk omsingeld wordt. Forbes en Vlaanderen renden achter Story aan. En toen ze de deur van de nooduitgang openden, hoorden ze voetstappen op de houten treden van de trap die naar het dak leidde. Toen ze het dak bereikten, opende Vlaanderen zonder veel moeite het luik en klom na een korte aarzeling het dak op. De duisternis was niet volkomen. En na een ogenblik wenden hun ogen eraan. Zie hem nergens, fluisterde Forbes. Hij keek in alle richtingen. Misschien verbergt hij zich achter een van die schoorstenen. Nee, ik denk dat hij hier zo snel mogelijk vandaan probeert te komen, zei Vlaanderen. Ze kropen voorzichtig vooruit. Zal ik mijn lantaarn gebruiken, fluisterde Vlaanderen? Niet doen, waarschuwde Forbes. Het enige resultaat zal zijn dat hij weet waar wij zijn en hij is verdomd gevaarlijk nu. Schiet, zei Vlaanderen, en wees in de richting van een donkere schim bij de rand van het dak. Blijf waar je bent, Vlaanderen, schreeuwde Roger plotseling. Hoor je me? Blijf waar je bent of ik schiet. Mijn god, hij is van plan op het pand hiernaast te springen, hechte Vlaanderen. Is dat diep? Zowat zes meter. Maar het is een restaurant met een glazen dak. Dat ziet hij niet, omdat het natuurlijk verduisterd is, zei de schrijver. Allemachtig, zei Forbes. "Story," riep Vlaanderen en deed een paar passen voorwaarts, dat dak is van glas, spring niet. Blijf van je bent, Vlaanderen. Story meende klaarblijkelijk dat het een list van Vlaanderen was. Hij zette één voet op de dakrand en sprong omlaag. De verwachte klap volgde met het kraken van hout en het splinteren van glas. Terwijl de doodskreet de mannen nog door merg en been ging, liepen ze naar de plaats van waar Sturie naar beneden was gesprongen. Ze zagen een groot stervormig gat in het glazen dak onder hen. Van de straat klonk het geluid van vele stemmen op. Wel, dit ongeluk was in ieder geval echt, zei Forbes. Aan het ontbijt moest Vlaanderen nog vele vragen van Ina beantwoorden. Hij trachtte in zijn krant te vluchten en lachte om de foto van Sir Graham Forbes, die zeer geprezen werd, om de oplossing van de mysterieuze marquisezaak. Hmm, ze steken Forbes al erg de hoogte in, bromde hij. Niet dat ik het erg vind. Je eigen schuld, zei Ina, hoe kun je de kranten iets verwijten als je zelfs je eigen vrouw had niets verteld? Vlaanderen lachte en legde de krant neer. Ina... Ik heb de hele nacht geen oog dicht kunnen doen, omdat je aan één stuk door vragen hebt gesteld. En ik zal wel geen vrede krijgen voordat je nieuwsgierigheid volkomen bevredigd is. Vooruit, ga je gang naar maar. Wat wil je nu nog weten? In de eerste plaats, waarom liet je Ross de story volgen? Dat ligt nogal voor de hand. Ik wil de story de indruk geven dat ik Ross voor de marquise hield. Ja, maar waarom drong Story zich dan ook altijd zo op de voorgrond in het begin bedoel ik? Hij was constant hier of bij Sir Graham. Ja, dat was heel handig. Hij creëerde een prachtige rol voor zichzelf, die van de amateur detective. Niemand kon die natuurlijk verdenken en hij bleef zodoende tevens op de hoogte van wat men op Scotland Yard ontdekte, uitvoerde en vermoedde. Je zegt dat niemand een amateurdetective verdenkt, en jijzelf dan? Je vergeet dat een schrijver nu eenmaal niemand vertrouwt. Niet eens zijn eigen vrouw, Lachte Vlaanderen. Oh ja, en dan die Lydia Steens. Hoe ben je te weten gekomen dat ze al lang dood was? Dat heeft Macy voor me uitgezocht. Dat was echt een kolfje naar haar hand. Ina keek hem pijnzend over de tafel aan. Ik begrijp die Roger story niet, bekende ze tenslotte. Een jongen van goede huizen, met een goede opleiding, voldoende geld en zo. Waarom deed hij al die verschrikkelijke dingen? Vlaanderen leunde achterover in zijn stoel en genoot van zijn koffie. Daar waren Forbes en ik even benieuwd naar als jij. Daarom hebben we gisteren een uitvoerig onderzoek in zijn flat ingesteld. En wat vonden jullie daar? Genoeg om ons te bewijzen dat Story een beschaafd Soort Jack the Ripper was, verklaarde Vlaanderen nadrukkelijk. Het begon in Oxford met al het kleine diefstallen. Voor hem in de plaats werd een medestudent verwijderd van de universiteit. Ongelooflijk, mompelde Ina. Hij had het allemaal nauwkeurig, uitvoerig en blijkbaar nogal tevreden over zijn eigen wangedrag in dagboeken genoteerd. Over elke gedane misdaad had hij krantenknipsels verzameld, waar hij dan weer minachtende opmerkingen aan het adres van de politie had bijgeschreven. In Oxford begon hij al boeken over misdaden en misdadigers te verzamelen. Het onderwerp schijnt hem tenslotte niet meer te hebben losgelaten. Ik ben ervan overtuigd dat als hij zich er bijvoorbeeld toe had bepaald valse bankbiljetten te maken, hij tot het eind van zijn dagen in de wereld had kunnen leven. En Lady Alice? vroeg Ina. Dat zal ik je vertellen. Story besloot rijk te worden met de handel in verdovende middelen, maar hij wilde het groot opzetten. Op die manier kwam hij in contact met Lady Alice. Volgens het relaas in zijn dagboeken had ze een heel vreemde invloed op hem. Hij was tot op dat ogenblik niet geïnteresseerd in vrouwen geweest... ...en had zich ook overigens niets aan de mensen om zich heen gelegen laten liggen. Maar vanaf de eerste ontmoeting met Lady Alice... ...voelde hij een volkomen onbekende gewaarwording. Dat bleef zelfs zo toen ze eenmaal verloofd waren. Sturby ontdekte een nieuw en sadistisch genoegen. Nu eens dreigde hij iedereen te vertellen dat ze aan de cocaïne verslaafd was... Dan weer wist hij haar het spul enige tijd te onthouden. God weet of hij het arme kind nog meer heeft gekweld. Ze durfde niemand de hele waarheid te vertellen. Maar haar moeder had ze toch toevertrouwd aan cocaïne verslaafd te zijn. Je kunt je voorstellen dat Lady Alice in wanhoop naar Sir Felix toe ging toen ze hoorde van het middel dat Sir Felix uit Egypte had meegebracht. En dat mensen van de cocaïne scheen te kunnen genezen. Het was haar laatste kans. Vlaanderen zweeg. Ik vrees dat Sir Felix ons niet alles vertelde. Hij blijkt een oude vertrouwde vriend van de familie Mapleton te zijn en hij heeft hen niet willen compromitteren. Maar stories, dagboeken vertellen ons wat hij zelf over het geval te weten is gekomen. Het schijnt dat ze met Sir Felix' afwijzing geen genoegen nam en om haar tevreden te houden verwees de Egyptoloog haar naar Harwood. Hij zei dat hij het middel aan hem had gegeven. Ze ging naar het huis van Harwood en bekende ongeveer alles aan hem. Ze had hetzelfde gedaan tegenover Rogers op de avond dat ze met Sir Felix dineerde. Dat betekende dat er drie mensen waren die te veel wisten. Eén van hen kon ieder ogenblik naar de politie lopen. Daarom werd het drietal uit de weg geruimd en Sturic schijnt daar even weinig vroeging van te hebben gehad als een schaakspeler die een stuk van het bord slaat. Ina schonk haar man nog eens koffie in. Jammer van die foto van je moeder, zei Paul Vlaanderen. Ja, die kogel heeft er helaas niet veel van heel gelaten, zuchtte Ina. Ik was erg aan die foto gehecht. De enige foto van een aantrekkelijke vrouw met seksapiel die je in de hele flat kunt vinden. Beest, riep Ina. Paul, moet je nog iets vragen? Vooruit de mij zuchtte de arme schrijver gelaten. Paul, was meestie een heel goede vriendin van je vroeger? Vlaanderen schoot in een geweldige lachbui. Hij antwoordde niet en begon in zijn post te rommelen. Hij vond een brief en zei, deze was ik helemaal vergeten en hij is nog wel aan ons de gericht. Wat is dat, Paul? Een uitnodiging voor een bruiloft. Een bruiloft? Ja, 29 december zal Miss Macy Delaway voor de vierde maal de grote sprong wagen. Hij wachtte even om haar nog nieuwsgieriger te maken. Raad eens met wie? Ina schudde niet wetend het hoofd. Geen idee van, wie is het? Vlaanderen lachte hartelijk. De bruigoon is niemand minder dan Sir Felix Rayborn, de bekende Egyptoloog.